7 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Elf gewonden in Colorado nog in kritieke toestand. Auto rijdt over vrouw heen en rijdt huis binnen. En Olympische Vlam bereikt Londen.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 De komende dagen wordt het vuur door de 33 wijken van Londen gedragen. Vrijdag beginnen de Spelen. Het weer eerst nog vrij veel bewolking met plaatselijk een lichte bij. Vanmiddag steeds meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Morgen droog en vrij zon, zonnig. Er staat weinig wind en het wordt 19 graden op de Wallen... tot lokaal 24 in het zuiden van het land. Na het weekend blijft het zonnig en droog. De temperatuur loopt dan ook steeds verder op naar de zomerse 25 graden.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 Een hele goede zaterdagmorgen, het is 21 juli. We gaan terug in de tijd. Een nieuwsuitzending uit 1947. Met de kennis van nu worden de gebeurtenissen van toen verslagen. Ad van Liemt komt het zo allemaal uitleggen. De Tour ontwaakt vandaag voor de ene laatste keer. Op het menu staat de tijdrit. En morgen zijn de renners in Parijs en is het weer afgelopen. De vluchtelingenstroom vanuit Syrië naar met name Libanon die neemt toe. We gaan bellen met de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ook zijn we op Schiphol, waar overlevenden van de veerbootramp bij Zanzibar terugkeren. Maar we beginnen in Amerika. De politie van Denver is gestopt met het zoeken in het appartement van de man... die gisteren twaalf mensen doodschoot in een bioscoop. Het zit waarschijnlijk vol met explosieven. Pas als het weer licht wordt, gaan ze verder. Amerika is in shock over het schietincident. Verslaggever Karin Albert zet de gebeurtenissen van gisteren op een rij. Vrijdag 20 juli, even na middernacht. De film Batman is net begonnen als iemand de noodingang opentrapt... gasgranaten naar binnen gooit en begint te schieten... Zo vertelt een getuige. Somebody kicked in the emergency exit and started throwing gas grenades and started shooting people at random. Er zitten veel tieners in de zaal. Een 15-jarige jongen vertelt hoe hij en zijn vrienden, toen ze de man zagen binnenkomen, eerst dachten dat het bij de voorstelling hoorde. Tot de man begint te schieten en er paniek uitbreekt. We were thinking at that point deel part of the show. And you know but then we realized he started shooting out some rounds and that's when we realized it was serious there was a lot of screaming and um it was it was shocking mensen verstoppen zich tussen de stoelen of vluchten naar buiten daar is het chaos met overal gewonden een getuige vertelt hoe een man op handen en voeten naar buiten kroop een meisje spuugde bloed bij sommigen zaten kogels in de rug of armen there was this one guy who was um on all fours crawling um there was this girl um spitting up blood there were bullet holes in Some back, some arms. Op een persconferentie later die dag vertelt de politiechef... dat agenten binnen anderhalve minuut na de eerste 112-meldingen ter plekke waren. Ze troffen de vermoedelijke dader buiten aan, achter het bioscoopcomplex, bij zijn auto. Hij verzette zich niet toen hij gearresteerd werd. Het ging om de 24-jarige James Holmes. Hij had in oktober 2011 een boete gekregen voor te hard rijden. Maar dat was de enige keer dat hij met de politie in aanraking was geweest. De man had vier schietwapens bij zich. 71 mensen heeft hij daarmee geraakt. 10 overleden ter plekke, 2 op weg naar het ziekenhuis. Van de 59 gewonden zijn er vele slecht aan toe. in position update De politie gaat ervan uit dat de man alleen heeft gehandeld. We are not looking for any other suspects. We are confident that he acted alone. However, we will do a thorough investigation to be absolutely sure that is the case, we confident Het doorzoeken van het appartement van de verdachte gaat uiterst moeizaam. Het blijkt vol booby traps te zitten. Vijf gebouwen in de buurt van het appartement zijn geëvacueerd, terwijl de politie pogingen doet om heel huids binnen te komen. Over de motieven van de dader wil de politie niet speculeren. Er zijn geen aanwijzingen voor een terroristische daad.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 terwijl de film Batman op het witte doek speelde. President Obama heeft gevraagd om de Amerikaanse vlaggen... op overheidsgebouwen halfstok te hangen. Straks na acht uur gaan we even bellen... met onze correspondent in Denver, Elko Bos van Rosenthal. Het is tien minuten over zeven. Na schatting zijn in Syrië 17.000 doden gevallen... en duizenden Syriërs op de vlucht geslagen... sinds de opstand anderhalf jaar geleden begon. Afgelopen dagen wordt de vluchtelingenstroom steeds groter. Astrid van Genderenstort stort is in Libanon, een van de buurlanden van Syrië... en ze is coördinator van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel Syriërs zijn er de afgelopen dagen gevlucht naar Libanon? Kunt u daar een kleine inschatting van geven? Nou, vooral met name van donderdag op vrijdag, uh, vooral donderdag zelfs, zijn er, uh, denken wij, ongeveer zo'n 18.000 mensen gevlucht. Maar natuurlijk is dat, uh, is dat niet in één dag te tellen. Dus er zijn schattingen van 8.500 tot 30.000. Uh, wij uh, hebben ongeveer gekeken naar, uh, naar aantallen auto's die we hebben gehoord dat binnen zijn gekomen, et cetera, et cetera. En, en we hebben natuurlijk verschillende bronnen. Uh, maar wij denken rond dat aantal. Ja, en het is makkelijk vluchten, want er is een rechtstreekse weg vanuit Damascus. Ja, er is een rechtstreeks een weg. Natuurlijk zijn er gigantische files op die weg. Uh, met name op die, uh, de dag nadat de aanslag was gepleegd in, uh, in Damascus. Dus het is, uh, duurt ontzettend lang om de grens over te gaan. Het schijnt gisteren al veel beter te zijn. Omdat er, uh, ik denk dat er een gigantische paniek was onder de, onder de mensen. Vooral op donderdag om, uh, om zo snel mogelijk het land uit te gaan. want niemand wist wat er zou gaan gebeuren. En dat was iets minder op uh, vrijdag. Of, mensen, of de mensen die weg wilden gaan, waren al weggegaan. Uh, dus dat is iets makkelijker, maar het, is, uh, het, het kost uren om de grens over te komen. Wat, wat zijn het voor mensen? Zijn het gezinnen? Zijn het eenlingen? Het is van alles. Uh, veel gezinnen natuurlijk. Uh, het zijn mensen die, die waarschijnlijk tot nu toe hadden gedacht... Uh, het gaat nog, het gaat nog. Het, het, het, de, de, de gevechten zijn misschien niet in mijn buurt gekomen of zijn niet vlakbij gekomen. En, ik, en, en met, met wat er gebeurd is op, op woensdag, hebben, het zijn toch heel veel mensen in paniek geslagen. En, uh, en hebben besloten om gezin, huis en hart op te pakken. Of tenminste voor zover dat mogelijk is in, in één auto. En, uh, en te vertrekken. Dus we zien van alles. We hadden al eerder uh, bijna meer dan 30.000 vluchtelingen hier. En dat waren heel veel gezinnen, met name. Ja, en komen ze makkelijk de grens over? Uh, ja, uh, gelukkig uh, tot nu toe wel. En, uh, en daar moet echt, uh, uh, moeten we de Libanon ook dankbaar voor zijn. Want uh, de Libanon heeft sinds vorig jaar de grens opengehouden voor vluchtelingen. En dat is uh, met name zo'n dag zoals, uh, zoals uh, donderdag... waar dan opeens 18.000 mensen binnenkomen. Dat is echt, uh, dat is echt uh, heel erg uh, goed. Uh, dat zie je niet in, uh, overal in de wereld. Als er een vluchtelingencrisis begint... heb je vaak dat er toch uh, angst is van een regering van een ander land... om te veel mensen binnen te laten. Hier zijn de open opengebleven en mensen kunnen binnenkomen. Zoals gezegd, het duurt lang. Er zijn mensen die legaal binnenkomen, er zijn mensen die illegaal binnenkomen, maar het merendeel, vooral die over die weg, die rechtstreekse weg, zeg maar, tussen Damascus en uh, Libanon, die komen via de, de, de, de uh, legale grens maar de officiële grens 18.000 18.000 mensen, waar blijven die dan? Hoe is de opvang geregeld? Nou, er zijn heel veel mensen die natuurlijk uit, uh, uit, uh, nu uit Damascus komen en dat zijn mensen die toch uh, uh, misschien iets meer um, geld nog hebben uh, of, uh, en, en, en misschien iets meer contacten nog in, uh, in Libanon hebben. Je hebt toch vrij veel mensen die hier uh, naartoe gevlucht zijn en bij vrienden, familie of in gastgezinnen gaan logeren, of, of in, uh, in uh, kleine... Uh, appartementjes die ze huren of in uh, appartementen. Voor die mensen die, die dat niet, niet kunnen, die dat niet kunnen veroorloven, zeg dat niet kunnen veroorloven, daar zijn uh, opvangcentra voor. En uh, de regering is nu ook aan het kijken om meer uh, scholen uh, te openen. Dus het is natuurlijk nu zomervakantie, dus er zijn ook scholen die leeg zijn. Uh, wij hebben in het afgelopen jaar hebben we ook een aantal opvangcentra gerenoveerd en daar zitten daar zitten ook mensen. Maar het is uh, er is een tekort aan aan aan, aan opvang. Dat, uh, uh, op een gegeven moment er, uh, zullen daar toch problemen mee komen. Er zijn niet echt opvangcentra en er zijn uh, geen kampen hier. Nee, want die heb ik nog niet gezien inderdaad. U zegt het, uh, er zijn geen kampen, maar ik heb ze niet gezien. Is daar een reden voor? Uh, de, ja, het is natuurlijk een, een, een, een gevoelig uh, conflict geweest. Uh, ook in, uh, in, in, in, uh, in Libanon hebben, hebben uh, de Libanezen altijd de grenzen opengehouden. Maar er zijn natuurlijk uh, delen van het land die, die meer pro syrisch zijn dan uh, anti syrisch Er zijn sommige mensen in het land die, die, uh, uh, die de, de vluchtelingen niet als vluchtelingen zien, maar meer als tegenstanders van de regering. Dus de, de, de regering heeft, uh, heeft altijd een zo... ...zo uh, zeg maar, low-key, zoals we dan wel zeggen, uh, beleid willen voeren. En geprobeerd om mensen zoveel mogelijk uh, uh, onderdak te bieden... Waar in, in, ...in kleinere gebouwen en niet grote, uh, uh, hele opvallende kampen op te zetten. Nou ja, zodra op een gegeven moment de nood te hoog is... ...dan zal daar, en, uh, zullen daar waarschijnlijk wel andere beslissingen over genomen worden. Maar tot nu toe uh, was het nog altijd net, net te doen. Mevrouw Van Genderenstort, stort ik dank u wel voor het verhaal. Straks een live verslag van de geschiedenis. Vanavond de politionele acties in 1947. Verkeersinformatie. De, de A13 tussen Rotterdam en Den Haag... is tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid... wegens werkzaamheden dicht. Het duurt allemaal tot maandagochtend. Dat gaat trouwens ook voor de A59... tussen Zonzeel en Os... tussen Engelen en Knooppunt Empel. Dan hebben we hebben ook nog treinnieuws. Zwolle, Nijverdal, West... daar rijden geen treinen vanwege een storing. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten...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 Get our heroes' the Liverpool rain. I'll stick by you forever.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 De Liverpool Rain Raccoon was dat. De Belgische Gentse feesten die trekken heel veel Nederlanders. Maar daar zijn de Gentenaren niet altijd even blij mee. Daarom is er een speciale volder voor de Nollanders. Onze correspondent, ook een Nollander, Joris van Poppel, stortte zich in het feestgeduis. Het dan ook, feest, de binnenstad van Gent, 100.000 mensen overal, optredens, muziek, straatartiesten, eten, dranktenten, heel veel Belgen, maar ook veel Nederlanders. Steeds meer Nederlanders komen af op de Gentse en daar hebben ze hier een beetje, een beetje genoeg van. Nou, kijk, de Gentse feesten waren nog maar drie dagen bezig en ik had hier al feestjes gezien van Hollanders. Eén was verkleed in een banaan, één was verkleed in een wandelende penis en één was verkleed in een straatjanet. Dat is dus niet de bedoeling dat de Hollanders daarvoor naar Gent komen. Hè? Is toch gezellig? Nee, dat is niet wat wij gezellig noemen. Gezellig is iets anders. Gent, de Gentse dat is een cultureel volksfeest. Het is hier toegelaten om ook een keer naar het straattheater of naar de muziek te gaan kijken. Maar de Hollanders hebben dat dus weer niet begrepen. Nicola, een van de organisatoren, heeft een folder geschreven met tips voor Nederlanders. Beste Hollander, jij bent welkom in Gent. Zolang het niet voor vrijgezelfeesten is, hier en daar een paar dingen die je moet weten als je respect wilt afdwingen bij de inboorlingen. De Gentse feesten natuurlijk tien nachten, dat is een marathon. Hè. Dus je, je drinkt geleidelijk aan een beetje, tot als je iedere avond uh, weer zo just à point geraakt. Maar de Nederlanders die vallen hier soms al omver op de kasseien tegen middernacht. Dus het geheim van de Gentse feesten is dat je het langzaam aan doet, zodat je tien dagen vol kunt houden. Je hebt het perfect samengevat. Zie je dat er nog goede Hollanders zijn ook? Wat moeten Nederlanders nog meer doen dan? Ja, wel, op de vlasmarkt wordt er enorm veel geknuffeld onder Gentenaars. En Hollanders mogen rust meeknuffelen. Ah. Uh, maar een Hollander moet dat altijd eerst een keer vragen. Voor... Meneer, u bent de Hollander. Is het uh, leuk in Gent? Ja, ik kom net binnenlopen. Maar volgens mij zien jullie er gezellig uit. De heren hier, ook uh, Nederlanders. Geen Vlamingen aan het knuffelen. Wat doen jullie hier? Uh, centen verdienen. En muziek maken. We zijn niet meer zo platzak. Onze band heet Platzak. We zijn de straatarme muzikanten uit Nederland. Zo'n gebruiksaanwijzing, dat is wel nodig. Want dat grens, daar snap ik echt helemaal niks van. Etentje hier, uvlak staat erop. Uvlakvlees. Wat is dat? Een boter met uvlakken. Ooftvlees van het varken. Dus kop dat wij zeggen, hè? Uh, wat noemen ze dan nog allemaal? Tijd de Vaux. Uh, ja, dat is heel lekker. Het is ook Toch voor een Nederlander toch? Vanuit Gent was dat onze correspondent Joris van Poppel. Een bijzondere televisieuitzending over de politionele acties van 1947. Uh, het is zo gemaakt dat het lijkt alsof we er live bij zijn. Het is vanavond te zien in Nederland valt aan. Het is een televisieprogramma van Ad van Liemt die we onder meer kennen van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Ad, uh, goedemorgen. Nederland valt aan, bijna live erbij. Hoe zit dat? Nou, Wat we hebben gedaan is dat we het historische verhaal... van uh, Nederland begint een oorlog twee jaar na zijn eigen bevrijding... Uh, gieten in een hele moderne, eigentijdse vorm. Namelijk de vorm van een, zou je kunnen zeggen, breaking news programma. En, uh, op, en we doen dus eigenlijk alsof er in 1947 al televisie was... met alle schakelde mogelijkheden van vandaag. Een beetje dat, het CNN van toen. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Maar dat spel uh, uh, spelen we. En dat spelen we eigenlijk ook wel met de kijker. Want de kijker heeft het natuurlijk heel goed door. En daar zit ook af en toe wel eens een knipoog in. Maar in feite... Uh, wat je probeert is het verhaal op een andere manier te vertellen... in een vorm die ons vandaag heel erg aanspreekt. Want wat, wat, wat zien we? We zien echt een verslag even ter plekke... die zegt, ja, het is, is begonnen. En wie we vooral zien is Maatje van Wegen, de centrale presentator... één keer terug op televisie voor deze gelegenheid. En die schakelt dan met bijvoorbeeld... Uh, uh, Fonds van Westerlo, de oude RTL-baas, maar in de jaren 70 de oorlogsverslaggever van Nederland. Vietnam. Geweest. Ja, en die staat dan in uh, Jakarta en zegt, nou, het is hier ontzettend, uh, het is hier net begonnen. En ik ben net in het Paleis van de Landvoogd geweest. Ik heb even gefilmd hoe hij zijn radio uh, toespraak hield. Laten we even kijken. En dan, en dan krijg je het, het, echt, historische... het historische materiaal van landvoogd van Mook... die uh, de plechtige. Uh, aan dus het is eigenlijk een soort vermenging van een hedendaags Breaking News uh, televisieprogramma. met historische fragmenten. Uh, ja, maar wat die verslaggevers doen. bijvoorbeeld Charles Groenhuizen. die staat uh, uh, voor, uh, op Capitol Hill. als correspondent in Amerika. En die zegt. Die, die zegt dan wat de, wat de Amerikaanse ambtenaren tegen hem zeggen. En dat weten we inmiddels, want uit de, we hebben inmiddels uit alle archieven... de telegrammen van, van, uh, over het optreden van de Amerikaans. Hij vertelt bijvoorbeeld dat ze al drie weken eerder bijna hadden aangevallen... maar dat dat is voorkomen omdat de Amerikanen toen met een vredesinitiatief kwamen... waardoor Nederland even pas op de plaats moet nemen. Dat weet dan nog niemand, maar dat vertelt hij daar dat hij dat heeft gelezen. Dat is dat spel met de, met de, de historische werkelijkheid zoals we die nu kennen... Uh, maar die krijg je daar eigenlijk live uh, aangereikt. En vanuit de centrale studio uh, presenteert Maartje het. Um, en één en fragment, want ik heb niet alles gezien... maar één fragment is natuurlijk wel heel erg leuk... dat Maartje op een gegeven moment vraagt... Uh, wat is dat ook alweer, de Veiligheidsraad? Dat ja, ja, kunnen we ik, ons nu bijna niet ja, voorstellen, nee, maar, maar we de, praten over... Noem, oh, in 1947 bestaat de Veiligheidsraad een jaar. Die hebben een jaar lang uh, af en toe vergaderd. Maar natuurlijk altijd over allerlei buitenlandse kwesties. Maar nu ging het opeens over Nederland. En nu was dus zeer de vraag die... die, die de Verenigde Naties, waar wij eigenlijk heel erg voor waren... omdat hij een vredesinstrument was... die gingen ons opeens, zich opeens met onze oorlog bemoeien. En dan denk je er meteen anders over. Toen Nederland vond verschrikkelijk dat die Veiligheidsraad bij elkaar kwam... om ons uh, plannen te doorkruisen. Ja, was eigenlijk voldoende beeld... Uh, nou, we hebben daar uh, beeld gebruikt dat in die tijd eigenlijk nauwelijks bekend was. Later is opgedoken voor een deel. En ook wel beeld dat uh, eigenlijk heel erg voor propagandadoeleinden is gebruikt destijds. En waar wij nu natuurlijk wel een andere. Dan krijgt het inderdaad een hele ja, andere dimensie. Ja, want, maar kijk op zichzelf. Iedereen snapt al dat dat niet kan. Want het speelt eigenlijk een paar uur nadat die oorlog begonnen is. En we hebben al de eerste beelden binnen. Hè, en dan zie je de landing <laughs> van de mariniers op uh, Noord-Java. Ja, dat is, uh, zou nu al niet lukken hoor. Om het zo snel uh, hierheen te krijgen. Want bij oorlogen duurt dat vaak nog wel eens. Nou, behalve die in Somalië. Dat kan ik me wel ja, ja, ja, nou als er echt die propaganda elementen in zitten. Maar nu, dat hele tijdselement is, uh, is weggevallen. Ja, alles is wat dat betreft mogelijk. Het uh, Verwesterlo citeert ook uit het verslag van de ministerraad... voor een paar dagen tevoren, want hij heeft even het verslag bekeken. Ja, dat zijn de trucjes die in zo'n verhaal passen... maar die ook wel als een soort knipoog naar de kijker worden, kunnen worden opgevat. Wat, wat was eigenlijk het oorspronkelijke idee? Van waar, uh, ja dit project op deze manier? Was dat het idee om een programma te maken ala nu met Breaking News? Of was het het idee om een programma te maken over de politieke acties? Eigenlijk allebei. Het is een combinatie van beide. Ik uh, was in de gelukkige omstandigheid dat toen ik uh, uit vaste dienst ging bij de omroep... Een, uh, een soort cadeau kreeg. Ik mocht nog een programma maken naar keuze. En toen heb ik dit voorstel ingediend. Vond iedereen wel erg leuk. Omdat het tevens een soort vormexperiment is. En zelf denk ik eerlijk gezegd. Het, het was heel leuk om te doen. En iedereen had er ook veel plezier in. Ik denk eigenlijk uh, dat zou je bij meer grote gebeurtenissen kunnen doen. als je de de capitulatie in, uh, in mei 40 zou je ongeveer op dezelfde manier kunnen doen... met de centrale presentatie alsof er al televisie was... en met uh, berichten uit het land hoe op 14 mei de toestand was. En je zou theoretisch zelfs bij de moord op Willem van Oranje kunnen doen... hoewel je dan wel heel veel moet naspelen in... Uh uh, in klederdracht van die tijd. Ja, maar je zou dus bij wijze van spreken. voor dat grote scherm van het journaal van, van nu kunnen gaan staan. met alle feiten op een rijtje. Ja, en ja, en ja, zo op, op zichzelf. Kijk, mijn, mijn uh, diepste gedachte erbij was. we hebben maar een beperkt aantal vormen. waarin we verhalen vertellen. Televisie natuurlijk verhalen vertellen. Zeker bij historische programma's. En uh, je zou toch het aantal vormen een beetje moeten uitbreiden. Dit is een uitbreiding. En uh, daar kan je nog eindeloos op variëren. En ik hoop dat dat de komende tijd ook gaat gebeuren. Want uh, de, hier steekt echt iets van op. Want de mensen die je tot nu toe gezien hebben zeggen... Goh, ik wist allemaal dat niet dat dat zo gegaan was. En tegelijkertijd is het wel een aansprekende... En, uh... Een eigen tijdse vorm. En het is leuk om daarmee te experimenteren. En hoe lang duurt het eigenlijk? Een uur. Een uur. Ja. Dus iets langer dan een gewone journaaluitzending. <laughs> ja, iets korter dan een gewone breaking news uitzending. <laughs> want die duurt soms dagen. Ja. Ja. En uh, hoe, hoe rond je dat dan uh, vervolgens af? Want daar ben ik dan ook wel weer benieuwd ja, naar. Ja, wij kunnen, want... we gaan dus niet aan het eind zeggen hoe het allemaal afgelopen is. Uh, ik heb er lang naar uh, over gedacht. Op een gegeven moment, uh, de truc is... Er uh, komt een motoragent binnen en die heeft uit de kiosk vaste de bladen van de volgende dag gehaald. En die maatje leest die dan even voor wat de koppen zijn. Dat ziet het, dat is een beetje het overmorgen morgen. En uh, dan zegt ze... de weekbladen zijn er nog niet We schakelen over... naar de hoofdredacteur van Vrij Nederland... die nu uh, zijn stuk zit te tikken. Dat is uh, de beroemde verzetstrijder van Randwijk. En die heeft in die week... even de meest beroemde stukken... uit de Nederlandse journalistieke historie geschreven. Omdat ik Nederlander ben. Een woedende aanklacht tegen deze beslissing. En uh, die wordt gespeeld door Diederik van Vleuten... En uh, dat is dus de enige echte uh, acteur. Die, uh, en die uh, leest dan stukjes voor uit het stuk dat hij zogenaamd zit te schrijven. En dat, die, dat in werkelijkheid ook die week geschreven is. En dat geeft een, uh, een soort afrondend gevoel van, ja, er is hier toch wel een, een grens uh, overgegaan. En hier is toch wel een historische gebeurtenis aan de orde. En hoe het verder uh, afloopt, ja, dat moeten de mensen bij de geschiedenisboeken lezen. Maar dat weten we inmiddels, hè. we zijn uh, Indonesië al even kwijt. Goed, wanneer is het tien? Hoe laat? 10 uh, voor 9, Nederland 2 uh, vanavond. En uh, er komen meer van dit soort programma's, vast en zeker. Als het er mij ligt, wel, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Na het bloedbad in een bioscoop in Colorado liggen nog 30 gewonden in het ziekenhuis. Elf van hen zijn er slecht aan toe. Bij de schietpartij tijdens de nieuwe Batman-film vielen gisteren twaalf doden. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. Hij is volgens de politie legaal aan zijn wapens en munitie gekomen. De bomaanslag woensdag op een bus met Israëliërs in Bulgarije... werd gepleegd met 3 kilo TNT... Die springstof zit onder meer in militaire bommen en wordt vaker gebruikt bij aanslagen. De identiteit van het aardig is ook na DNA-onderzoek nog onbekend. Wel is volgens de autoriteiten zeker dat het geen Bulgaar was.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 En de Tour ontwaakt op bijna in Parijs. Nog één nachtje slapen. Jeroen Wielaert, waar ben je vanochtend wakker geworden? Uh, bijna in Parijs, maar in Saran ben ik wakker geworden. Het is een uh, oer-lelijk buitenstadje ten noorden van Orléans. Daar sliep ik in kamer 402 van een sweet home hotelketen. Werkelijk wat lelijk. Uh, niet zover. 40 kilometer is het rijden naar het veel mooiere Bonval, de start van vandaag. Stad met uh, allerlei middeleeuws en monumentaals. Voor die tijdrit van 52 kilometer naar Chartres. Waar Bradley Wiggins zich dan maar eens een keer moet laten zien. Nou, in navolging van Jacques Anquetil. als. Mr. Crono, in uh, 2004, op 8 juli, werd er uh, gewoon uh, een etappe in lijn gereden... met aankomst in Chartres en toen won Stuart O'Grady... Sprintje van een groepje vluchters. Kazaars, Stuart Kazaar, Stuart O'Grady. Kazaar, Stuart O'Grady. Gaat hij gewoon deze etappe op zijn naam schrijven? Ja dan nee. Hij moet niet stilvallen. Stuart O'Grady samen met Piel. O'Grady wint voor Peel. Derde is Kazaar. Vierde fuckler. En op de vijfde plaats is het Baksted. Jawel, Stuart O'Grady. Uiteindelijk dan toch de winnaar. Ja, uiteindelijk toch de winnaar destijds. Misschien moet je dat ook wel een beetje zeggen, Gio. Uh, over gisteren een prachtige zega van Cavendish uiteindelijk toch? Dat kun je wel zeggen, want de manier waarop uh, Cavendish gisteren... uiteindelijk uh, over Luis Leon Sanchez heen dook, dat was echt ongelooflijk. Want uh, André Grijpel schijnt bij het ingaan van die laatste bocht uh, schijnt hij nog gewoon in zijn wiel te hebben gezeten. En Greipel eindigde uiteindelijk als elfde. Dus dat geeft aan van hoe verschrikkelijk... Ja, hard. Uh, is explodeerde in die laatste kilometer. Ja, het leek wel inderdaad alsof het een soort katapult was... Uh, die gelanceerd werd. En hij ging over uh, ook onze rabo hoop heen. Ja, dat was wel jammer natuurlijk, met name voor Rabobank. Want ik moet eerlijk zeggen, ze hebben hard gewerkt die etappe. Uh, eerst was het Steven Kruiswijk die is af en toe op kop kan meedraaien in de achtervolging op een kopgroep. Later kwamen de andere mannen er ook bij, Laurens Stendam Bram Tankink. En ja, het was net alsof Rabo ineens een sprinter had. Maar dat was alleen maar bedoeld om het peloton terug te brengen tot de grote kopgroep die we gisteren de hele dag hadden. Hè, met Karsten Kroon erin. En uh, toen dat uiteindelijk gelukt was, gebeurde precies wat iedereen dacht dat er ging gebeuren. Ging Luis Leon Sanchez vandoor. En ja, het, het, het lukte bijna het plannetje, bijna, maar net niet helemaal. Nee. Nou gebeurde er gisteren uh, ook nog iets anders uh, in, in de koers. Uh, weer een valpartij, maar een beetje een merkwaardige valpartij. Want er was een hond bij, uh, bij betrokken. Hoe zat dat nou in elkaar? Ja, een grote zwarte hond, zonder rugnummer trouwens. probeerde een plekje <laughs> in het peloton te vinden. En uh, dat ging uh, helemaal mis. En ja, het voornaamste slachtoffer was uh, Philippe Gilbert. Die viel hard en die viel ook hard op zijn pols. Aanvankelijk werd ook nog gedacht dat hij een polsbreuk had opgelopen. Dat bleek achteraf gelukkig niet uh, waar te zijn. Want ja, met een polsbreuk dan had je kans gehad dat hij uh, vandaag niet meer opgestapt was. En dat hij Parijs dus niet gehaald had. En Gilbert is eerzuchtig genoeg om Parijs wel te willen halen. Maar het was wel een mooi uh, ja, gezicht eigenlijk. Na afloop, uh, dankzij een fotograaf die er langs de kant stond, hebben we dat mee kunnen bekijken. Gilbert was woest, ging meteen verhalen halen bij de eigenaars van die hond. En dat leverde uiteindelijk een, een, een prachtige foto op van een kwaaie Gilbert... Die door zo'n ploegleider John Lelonke wordt weggetrokken... bij een wat ouder stelletje, waarschijnlijk met een kleindochter... die echt tegen elkaar aangedrukt, heel angstig in de richting van Gilbert keken, En dan die grote zwarte hond daar precies tussenin. Ja, die hond die kon er ook niks aan doen, inderdaad. Maar het was wel... Ja, Gilbert heeft ook uh, laat uh, gezegd, ik heb het vanmorgen nog even gelezen... heeft ook gezegd, van, ik wilde die man aanvliegen... Uh, want een hond onaangeleind laten bij de koers, dat doe je niet. Maar uiteindelijk uh, werd hij weggetrokken... en vond hij toch ook wel verstandig dat hij maar niet uh, geslagen heeft. Maar ja. het geeft wel even aan uh, ja, hoe, uh, hoe open de zenuw lag. Maar het geeft ook aan hoe het ongeluk inderdaad in een klein hoekje kan, uh, kan, kan zitten in dit geval. Ja, honden, kinderen. Uh, het, het, het, als je vaak mensen ziet langs een parcours, mensen die fotograferen... Mensen beseffen totaal niet met wat voor snelheid zo'n peloton uh, op ze afkomt. En, en wat er allemaal kan gebeuren in zo'n peloton. Ja. Ja, wij weten het sinds de eerste Tourweek, hoewel dat gewoon een valpartij was... veroorzaakt ja. door een renner die... Ja, wat overschoentjes richting de auto wilde brengen... en met één hand te kunnen remmen in een afdaling met 70 km per uur. Ja. Maar goed, het kan dus verschrikkelijk misgaan. Precies, nou ja, het gevaar komt van alle kanten. Vandaag, Gio, de voorlaatste dag, de individuele tijdrit. Iedereen heeft al, niet alleen met potlood... maar soms ook gewoon met dikke koeienletters, Bradley Wiggins ingevuld. Ik denk het ook hoor. Ik denk dat je dat meteen moet doen. Bradley Wiggins uh, op de eerste plaats uh, invullen. En dan uh, op een uh, eerbiedwaardig afstandje Christopher Froome. Hoewel, je weet het nooit. Hè. Wie weet misschien is daar intern hoewel ze dat niet uitspreken, toch nog een soort broederstrijd aan de gang... dat die Froome koste wat kost wil bewijzen... dat hij misschien ook wel een betere tijdrijder kan zijn dan Bradley Wiggins. En, en wat dat betreft deze Tour, we hebben zoveel verrassingen gezien. Eh, wonderen zijn niet uitgesloten. Dus Froome eh, die zal ook echt gebrand zijn om een goede tijdrit neer te zetten. Natuurlijk gaat hij zijn tweede plaats vasthouden. Bradley Wiggins gaat natuurlijk die gele trui vasthouden. Dus, eh, en ze rijden naar Schachter. Het is zo jammer voor Jeroen Wieland dat hij daar in dat oerlelijke dorp... dat, dat Zat, want wij zitten in het centrum van Charter hier en die kathedraal. Uh, gisteravond ben ik er even naartoe gewandeld, het is echt fenomenaal mooi. Yeah. <laughs> Rub it in, zou ik bijna zeggen. Zeg, en, en jouw commentaarpositie, ja. uh, zit dat lekker elke dag? Ben je tevreden? Mm, nou, het zijn uh, ja, ik ben heel tevreden. Wij zitten prachtig. Gisteren trouwens was echt, uh, zaten we echt eerst rang? Want er kwam uh, Jean-François Hollande, kwam even handjes schudden aan de, de, de finish, president. En die deed ja. het echt pal tegenover onze commentaarpositie. En het was heel grappig. De hele dag had ik al een dame zien staan aan de overkant... waarvan ik dacht, nou, ja, oké, okay, die, die is goed gelukt, om het zo maar te zeggen. Ze had er ouders bij zich. Nou, laten we zeggen, dat was wat minder een beetje tandeloze oude vrouw. En een meneer, nou ja, daar kon je niet aan zien dat hij heel veel hersencellen had. En die Hollande, het eerste wat hij doet... is naar die mevrouw toe lopen inderdaad... en er twee kussen op de wang geven. Toen dacht ik van, hé, hey, ik dacht dat alleen Sarkozy op uh, mooie vrouwen viel. Ja. Maar uh, zelfs Hollande... Die Monsieur deed dat le Président, ja. hè. He? Ja, zeg, het is, het is een, een mooi verhaal. verhaal. Ik, ik, ik wilde helemaal dat verhaal niet horen. maar Ik wilde namelijk een brug slaan, uh, Guillaume. Dank je wel voor dat extra verhaal nog even. Maar wij zitten goed, hoor. Ja, ja oké, okay, daar ging het om. Uh, want We hebben een reportage van Joris van de Kerkhof. En het gaat over de mannen die jouw hokje onder andere... elke dag uh, bouwen. En dat Geweldig. De mannen die behoren bij het bedrijf Mofico komen uit, komen uit Deurne. En die leggen elke dag hele afstanden af. Afgelopen nacht bijvoorbeeld 400 kilometer gereden. En ze bouwen elke dag opnieuw het toerdorp op. En ze breken het ook af. De reportage is van Joris van de Kerkhof. Deze reportage begint om half acht gisteravond. Allemaal mannen met grijze shirts, met zwarte biezen zijn aan het werk bij de finish. De finishlijn... Is al weg. En voor de rest wordt er al heel veel in vrachtwagens gestouwd. Ze hebben dit vaker gedaan. Het 16e jaar en nu dag nummer 20. Wat is allemaal voor jullie deze commentaarhokjes? Ja, dat zijn onderaan de televisiestudiotjes. zeg maar. Sommige mensen hebben er echt een studio van gemaakt. Commentatorposities bovenaan de radioposities. En dat zijn een beetje, beetje magische vrachtwagens, want dat is eigenlijk een trekker en een aanhanger. Die aanhanger wordt eerst op een normale manier geparkeerd en dan gaat die trekker. ...gaat er achterwaarts inrijden in en de container zeg maar, die draait eh, 90 graden en daardoor kun je eigenlijk passen zoals je hier kan zien tussen twee lantaarnpalen past heel die constructie van vier aparte units die wel met elkaar zijn verbonden door luchtsluizen. Dat geel van daar, dat is ook van jullie, waar de gele trui drager en de groene trui drager altijd zijn armpjes omhoog doet en dat lullige beertje in zijn hand houdt. Ja, het podium protocolair. Met heel belangrijk, de sponsordoeken aan de achterzijde, die heel snel moeten verwisseld worden. Dat is eigenlijk gebaseerd op een, uh, op een oud theater, zeg maar. Dat is dezelfde techniek, alleen een beetje sneller. Erg op elkaar ingespeeld. Een oortje in het oor, zodat iedereen met elkaar kan communiceren. Eigenlijk hebben wij, omdat het toch een grote zone is, een zone van zo'n 4000 mensen, hebben wij allemaal contact met elkaar. Ja, er komt iets voorbij. Ja. Hup, hup, hup. Je praat met elkaar en het is gratis. En daardoor voorkom je dat je honderden meters loopt per De zwaarste etappe wordt het vandaag. Want ze moeten verrijden. rijden. doen wij 425 kilometer aan een gemiddelde van 80 kilometer per uur. Daar moet gerust worden, er moet gewisseld worden. En dan om 5 uur is het weer starten voor de opbouw. Deze repartij gaat verder op zaterdagochtend. Dan lopen we hier een vrachtwagen binnen. Ja. Dus je moet hier hun dingen kwijt. we hier hiermee een laptopje, zitten skypen en met de thuisfront communiceren. En hier is een van de slaapvertrekken. Kunnen twee mensen in slapen? Dan ga ik nog wel naar uh, slapende mannen. Ja, slapende mannen. <laughs> Niet lekker, hè? <laughs> Daarnaast slaapt er trouwens nog één. Nou, dan zijn we even zakjes. Ja, dus die gaan we even laten slapen. <laughs> Heeft de rest veel kunnen slapen uh, vannacht? Dat ja, ja, is eigenlijk hier? goed meegevallen. We hebben, uh, waren in tegenstelling tot wat we dachten. Want het was de langste verplaatsing. 425 kilometer waren toch... Uh, zo goed als alle wagens binnen voor twee uur. Dus dan hebben ze de psychologische tijd van drie uur nog kunnen slapen. En dat is belangrijk. Dat is net genoeg om niet op te staan met de heen. Deurtje maar dicht. Ja, ja. We lopen nu uh, langs allerlei uh, vrachtwagens die nog geïnstalleerd worden. Uh, allerlei techniek is dat voor, uh, voor allerlei verschillende uitzendingen. Via hier kunnen we naar de linie. Nou, gaan we naartoe. Ja. Het is wel prachtig, hè. Die kant, als we die kant op kijken waar de zon uh, opkomt. Je kunt je al voor gaan stellen... Ik ben de andere kant op gereden, Chartres in, eh, dus met de zon mee. Hoe die zon prachtig staat te schijnen op die kathedraal. Wow. Fantastisch. Ja. Ja, ik ben gisteravond nog heel even het stadje ingereden toen we hier aankwamen. En het is echt een mooi stadje. En inderdaad, zoals gezegd, als je daar op de linie staat, dan kun, je, dan kun je de kathedraal zien. Kunt u daarvan genieten? Je ziet niet zoveel van Frankrijk en overdag slapen. Dus uh, voor het toerisme hebben wij heel weinig tijd. Het moet gewoon keihard gewerkt ja. worden. En het is koud. Afbreken kon in dat shirtje, dat grijze shirtje met die zwarte biesjes. En nu trui ja, ja. Ja, ja, het is echt koud. Ik loop er even voor. Ach, de tribune staat er voor de helft. Protocol, stilaan aan het openplooien. Ja, dat is grappig. Mooi, dat dat ziet er <laughs> heel groot en meeslepend uit als het er eenmaal staat. Nu is het gewoon een van Ja. Doos eigenlijk die helemaal openplooit. De tribune wordt gebouwd. Er komt nog een vrachtwagen aan met, met dranghekken. Even kijken, de finishlijn is. Daar zie je eigenlijk al de borden daarboven, die strekjes mooi de weg worden overgeschoven met de kubus boven erop. Het komt allemaal op tijd af. Hè? Ja, ja wow, het, het, het, wow. en zeker vandaag, want vandaag is het dus die tijdstriet. Daar is de zon en daar is de kathedraal. Hallo, mooi, Jack. Mooie dag nog. Oh ja. Ja, was, ze hebben mij even nodig. Ja, dan stoor ik er verder niet. Ik zal eens even checken, Jack. Momentje. Straks verkennen we het parcours van de etappe van de tijdrit van vandaag. Met specialist Herman Brinkhoff. De verkeersinformatie. De A13 tussen Rotterdam, Den Haag en Den Haag is. Tussen Klein Poldeplein en Delft Zuid. Die is dicht wegens werkzaamheden. Die werkzaamheden duren tot maandagochtend. En dat geldt ook voor de A59 tussen Zonzeel en Os. Tussen Engelen en het knooppunt Empel. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. Mee-rennende toeschouwers. Een hond, spijkertjes, vluchtheuvels. Wielrenners komen tijdens een etappe heel wat gevaar tegen. En ook tijdens deze tour weer. Kan het veiliger? Moet het veiliger? Of horen dit soort gevaren bij het wielrennen? Herman Brinkhoff is al meer dan 30 jaar parcoursuitzetter... voor onder andere de Ronde van de Nederland en de Eneco Tour. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n hond, hè, waar ik het net ook met Gio over had, zoals gisteren... waardoor uh, Philippe Gilbert ten val kwam. Is dat op een of andere manier te voorkomen? Eigenlijk niet. Uh, je rijdt uh, in zo'n Tour uh, over 21 dagen 3.500 kilometer en uh, ja, je kunt onmogelijk uh, op, op elke 10 meter uh, iemand neerzetten om te kijken of er een hond uh, losloopt of niet. Nee, want die agenten, want er zijn heel veel agenten altijd hè, bij de Tour de France, die ook bij de, bij de wegen gaan staan en die ook af en toe tegen je zeggen, wilt u met uw klapstoeltje een stukje naar achteren gaan uh, staan? Kunnen die daar geen rol bij spelen? Kijk, je kunt, je kunt niet, uh, wat ik zei, op elke 10 meter iets zetten. Dus uh, het gezonde verstand uh, moet, uh, moet prevaleren. Ja, en dan heb je ook nog allemaal van die meerennende toeschouwers. Met name tijdens die, die bergetappers. Valt daar wat tegen te doen? Nou, het zijn maloten. Uh, dus er zitten een steekje los bij, bij dat soort mensen... Gelukkig is het overgrote deel van de toeschouwer echt toeschouwer en enthousiaste toeschouwer. Eh, dat ze wel eens ver op de weg staan, eh, ja, dat, dat kun je helaas niet voorkomen. Maar de meloten die meerennen, die dus dan eh, ook steeds eh, op iemand die, eh, die wat verder op de weg staat moeten laveren, dat is eigenlijk het grote gevaar. En eh, ja, ze denken dat ze leuk zijn, maar ze zijn. Super gevaarlijk. Nou ja, het wordt, ook, het wordt ook steeds gekker. Vroeger had je alleen nog die man met die drietand. Maar uh, volgens mij is de nieuwste mode uh, naakte mannen uh, die het liefst uh, zo lang mogelijk in beeld uh, terechtkomen. Want uh, daar heb ik er een heleboel van gezien, uh, deze tour. Ja, of andere meloten die zich heel raar aankleden. En dan over ja, ze kunnen de, ook kleren aan de een ja. lijn heen, heen springen, de, de, de top van de berg. Uh, absoluut uh, absoluut melotig werk. Ja. Maar dranghekken, helpt dat bijvoorbeeld? Nou, je ziet dat de, de wielorganisaties en de, en de toeren natuurlijk qua belangstelling het grootste event steeds meer dranghekken plaatsen. Dat, dat zie je dit jaar ook in, in de bergetappes. Maar een klim van, nou zeg het eens, 20 kilometer, echt een lange klim van 20 kilometer kun je natuurlijk onmogelijk uh, over uh, 40 kilometer, links en rechts, uh, in, uh, in een dranghekken zetten. En bovendien heb je dan soms drie of vier kools. Uh, dus dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dat is in de praktijk uh, niet doenbaar. En bovendien uh, moet ook alles uh, na de etappe naar beneden. En als er dan uh, overal dranghekken staan, dan kom je dus helemaal niet weg. Dan wordt het uh, die verkeer bovenop uh, dus dat, ja, je moet, je moet ook de praktijk gewoon zien. Het is een beetje schipperen eh, in, schipperen. in, in ja. die zin. Ja. Want ja, we hoorden net al uh, het opbouwen van uh, zo'n zo toerdorp... Uh, voordat de etappe begint en ook, laat maar zeggen, uh, daar waar ze aankomen. Dat is al een hele operatie, maar dit wordt ook een steeds grotere operatie. En uh, elke, elke wedstrijd zit ermee, of je nu um, uh, Tour, Giro, Vuelta of, of uh, klassiekers of um, in Ecuador in, in uh, Nederland en België organiseert. Um, elk heeft een eigen mate van, van opbouw en um, intensiteit. En, ja, daarbij is soms uh, met, met tientallen mensen echt bezig. Alleen om de start- en de finishlocatie zelf op te bouwen. Wat, wat is een beetje zo het criterium als u straks de 1-E-cultuur gaat uh, opbouwen... voor ja, de finish, dat kan ik me zo uh, voorstellen. Maar he, heeft u daar een soort criterium bij... van vanaf zoveel kilometer voor de finish zetten we dranghekken neer? Nou, Nederland en België kun je over het algemeen volstaan met één kilometer van tevoren... En eh, dan een uitloop van twee, van 300 meter. Maar het hangt ook erg af van hoe kom je een stad binnen, hoe kom je een gemeente binnen. En is er één finale omloop. Heel vaak proberen we dus eh, finishpassage te hebben en dan nog een rondje van, van 15, 20, 25 kilometer. Eh, en dan hangt het dus heel erg af waar zit je in een plaats... Uh, Bergen-op-Zoom uh, moeten we iets meer doen, want dan rijden we toevallig dan van de, de oostkant naar de westkant. En een ommetje aan de, aan de zuidkant, nou, daar moet je wat, wat meer dranghekken zetten uh, en dan praat je eigenlijk over ja. twee kilometer weerskanten. Uh, andere plaatsen kun je met, uh, met minder volstaan. Ja. En nou was deze Tour trouwens ook nog iets anders, uh, de Spijkers, daar moeten we toch ook even over hebben. Dat is een merkwaardig fenomeen, niet voor het eerst, maar het was al heel lang geleden dat mensen... Uh, iets op de weg hadden gestrooid. Kan je dat voorkomen? Moet je met grote magneten over de weg gaan rijden? Nee, dat is eh, ook, ook hier eigenlijk niet doenbaar. Eh, op het moment dat je met, met een veegwagen of met een magneet... of wat voor technische eh, uitvinding je ook hebt... Eh, er overheen bent... je moet toch altijd... Eh, ik zeg, zelfs de politiecommandant eh, rijdt... Rijd een, een halve minuut tot een minuut voor het peloton. Nou, Je hoeft maar één... ...arm van achter naar voren te zwaaien en je hand open te doen als je de spijkers in hebt. Dus dat is secondenwerk, dus dat is, dat is gewoon in de praktijk niet doenbaar. En dan de renner zelf. Voorhoorde um, Gio net ook het verhaal vertellen van iemand die in volle vaart afdaling 70 km per uur dacht met één hand te kunnen remmen. Die kunnen natuurlijk ook wel iets doen om de veiligheid met name ook in het peloton te vergroten. Ja, want de meeste valpartijen, statistisch gezien, eh, gebeuren niet op een gevaarlijk punt. Dus een vluchtheuvel, een versmalling of, of iets vanuit. Maar de meeste valpartijen gebeuren eigenlijk op, op een, ja, een rechte weg of door onvoorzichtig eh, rijden van, van, van renners. Net iets te veel risico nemen, eh, net iets te hard rijden in een bocht als, als de weg ook eh, ietsje glad is, eh, de bocht verkeerd inschatten. Heel, Precies. Je, ziet, uh, je ziet ze met 90 kilometer per uur naar beneden rijden. He, dat was van de week ook zo'n heel mooi beeld. En dan en, moeten ze zelf en, er en ook recht, weer even wat ja, aan doen. En, en rechts een hele mooie uh, diepe vallei. Maar je stuit natuurlijk wel verschrikkelijk hard naar beneden als je daar één bocht neemt. Ja, dat is niet de bedoeling. Meneer Brinkhoff, uh, ik dank u wel en succes met de parcours die u allemaal nog uh, gaat bouwen de komende tijd. En, uh, en, uh, Nederland en België. We zijn er weer bij. Dank u. Zeg, en vandaag, vlak voor Parijs, is Jeroen Wielaard natuurlijk ook weer. en goed! De president zelf. François Hollande zou er in de rode directiewagen nummer 1 plaatsnemen... maar dat was niet de enige reden waarom Le Cabicou stonden te spelen... bij het binnenrijden van Souillac. Ze hadden zich daar opgesteld voor hun pure spelplezier... maar ook om zich te tonen als trots plaatselijk orkest. Ze deden het niet voor de president en ook niet voor Bradley Wiggins, Le Cabecou Letterlijk de schapenkazen. Een smakelijk geheel van mannen en vrouwen, jong en oud... met een dominante blazer met grote snor. Bradley met de bakkenbaarden was bij de start in Blanjak... samen met het hele peloton al onthaald... op een ensemble van Airbus 308, Trois saint muit en acht jagers die het blauw-wit-rood van Frankrijk in de lucht boven Blanjak bliezen. De man in de gele trui moet zich hebben afgevraagd... waarom de Franse piloten niet in staat waren... om de Engelse Union Jack uit hun uitlaten te toveren. In Bonval zal Bradley van start gaan als een nieuw soort toerwinnaar. Een Wiggins. Dat is een iets ander soort dan de man van het goede jaar 1956. Roger Walkowiak. Een Walcobiac. De oudere kenners weten het. Die werd het Franse publiek door de toenmalige Tourbaas Jacques Gaudet... voorgehouden als een anti-held. Hij was meegeslopen met een goede ontsnapping. Had zelf geen etappe gewonnen. En had niet de filmsterrenuitstraling van louis Bobet. Wiggins is geen Walkowiak. In het seconde spel van de Tour heeft hij zijn vroege slag geslagen... in de tijdrit naar Besançon. Daarna bleek hij een mindere klimmer dan ploeggenoot Froome. Behoudend en kalm wordt Wiggins de eerste Engelse winnaar uit de Tourgeschiedenis. Genoeg toch om over te schallen en te schetteren en niet alleen onder de Big Ben. Het is al net zo uniek als die eerste Nederlandse toeroverwinning van Jan Jansen in 1968. Jan moest het doen zonder een ploeg als Kai, had geen Froome bij zich. Hij was ook niet de beste klimmer, geen Walcoviak, maar ook geen Wiggins. In historisch opzicht doet Nederland het zo slecht nog niet in de toekomst. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Lissabon-Thomassen. De schietpartij in een bioscoop in een voorstad van Denver is voor een aantal kranten het belangrijkste nieuws. Het AD ruimt er een groot deel van de voorpagina voor in. Nederlands Dagblad kiest voor een foto van FBI-agenten die vanuit een hoogwerker het appartement van de schutter binnengaan. De Volkskrant en Trouw bewaren hun stuk over de schietpartij voor pagina 3 en kiezen daarbij foto's die vlak na elkaar zijn genomen van een vrouw die de vriend van haar dochter omhelst. De jongen was teruggerend naar de zaal om zijn vriendin te halen. Bij vestigingen van de na grootste bioscoopketen van Amerika, AMC, zijn verklede bezoekers niet meer welkom, meldt de LA Times. Het bedrijf zegt dat er geen mensen zullen worden binnengelaten bij wie andere bezoekers zich ongemakkelijk kunnen voelen. De eigenaar van de bioscoop waar de schietpartij plaatsvond heeft nog geen besluit over soortgelijke maatregelen genomen. Op de website van de LA Times staat ook dat in bioscoop in zuidelijk Californië een de -cover agenten zullen zitten om een eventuele copycat tegen te houden. De uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens... trekt ook de aandacht van de kranten. Voor Trouw en het Nederlands Dagblad is het voorpagina-nieuws. Het hof bepaalde gisteren dat de SGP vrouwen tot de kieslijst moet toelaten. In Dagblad Trouw vertelt SGP-talent Maaike Langelaar... dat ze vindt dat vrouwen gewoon politieke posities... binnen de partij moeten kunnen bekleden. Toch behaalt ze van de uitspraak van het Europees Hof. Dat de staat ons oplegt wat we moeten geloven raakt me veel dieper. Niemand maakt zich echt druk over de kwestie. Geen vrouw die klaagt, dus waar hebben we het over? De restanten van het gemeentehuis van Waalre zullen snel worden gesloopt... in het Eindhoven's Dagblad, zegt burgemeester De Wijkersloot. dat de muren op instorten staan. Als het flink gaat waaien, gaan ze om, zegt de burgemeester in de krant. In het AD reageert een van de bewoners van het wonwagenkamp in Waalre. Al snel na de brand wees ze beschuldigende vingers richting het kamp. Maar politie en justitie houden alle opties open. Kampbewoner Huub Mesters erkent dat er een conflict met de gemeente is... over een nieuw bestemmingsplan. Maar dat conflict wordt bij de rechter uitgevoerd... Uitgevolgte benadrukt hij, we zouden toch wel ontzettend stom zijn... om nu het gemeentehuis in brand te steken... terwijl de procedure nog loopt en misschien wel jaren gaat duren. Volgens hem is het afgunst... omdat de kampbewoners ogenschijnlijk in luxe leven. Maar het geld is eerlijk verdiend, zegt Mesters... Buitenstaanders zien ons kennelijk het liefst nog met paard en wagen rondrijden. Het wordt mooi weer, maar het water is vies, zo waarschuwt de Telegraaf. Bijvoorbeeld de Katwijk aan Zee, waar ongezuiverd rioolwater de boel verontreinigt. Komt door de hevige regenval, waardoor er ook ongezuiverd water moest worden geloosd. Ook bij Almere is het beter niet het water in te gaan. Er is een verhoogde concentratie van de E. coli-bacterie gemeten. Ook gevaarlijke stromingen en de beruchte blauwalg zorgen voor waarschuwingen op tientallen plekken in het land. Een jaren geleden was de Porsche een bekende verschrikant. Op de snelwegen. Het gevoel komt in Groningen een beetje terug. Een Ferrari-dealer heeft een witte Ferrari F430 in politiekleuren bestikkerd. In het AD is er een foto van te zien. Slechts twee agenten mogen er van de verzekering in rijden. En het is niet de bedoeling dat de Ferrari op hoge snelheid achtervolgingen gaat inzetten. Mieren en vlinders. Oorlog en eeuwig op reis zijn. Het zijn de overeenkomsten die filmmaker Jozefine Hamming ziet... tussen de dierenwereld en die van de mensen. War of the Ends is de film waarmee zij een Oscar won. Of dat ook is weggelegd voor Butterflies Go? Morgenochtend van 7 tot 8, filmmaker Jozefine Hamming in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.